Is er nog iets bekend over Beerta? Nee. Dat klopt er dus niet. Wat klopt niet? Dat hij dood is. Nee, hij is nog niet dood. Zover ik weet tenminste. Omdat ik gedroomd heb dat Nicoline mij huilend opbelde dat Beerta dood was. <laughs> heb je dat gedroomd? Nee, ik dacht even dat het misschien een voorspellende droom was. Nee, geen voorspellende droom, maar hoe noem je dat ook weer? Het kan altijd nog een voorspellende droom zijn, maar erg waarschijnlijk lijkt het me niet. Ik denk niet dat Nicolien jou huilend zou opbellen, zelfs niet als ik dood was. Ik zou daar nou maar niet mee spotten. Ik spot nooit. Spottershuisjes branden niet. Het zal toch wel zijn, spottershuisjes branden? Dat zou je zeggen, maar mijn schoonmoeder zegt dat het zo. En Slofstra zei dat ook, dus het, het zal goed zijn. In het woordenboek der Nederlandse taal staat anders, spottershuis, of spottershuisje, brandt ook wel, nog wel eens, het eerste. Iemand die spot met geloof of godsdienst moet niet wanen dat hij niet aan bezoeking blootstaat. Vervolgens ook, een spotter komt er nog wel eens voor te staan dat hij zelf belachelijk wordt. Nog in het oosten, de brune spreekwoorden zie ook Molema. Dat lijkt me een antwoord op de uitdrukking van mijn schoonmoeder. Die is dus ouder. Je kunt het niet laten, hè? Wat niet? Je moet het laatste woord hebben. Als het me zo op een blaadje wordt aangeboden, dan laat ik de kans niet schieten. <lacht> eh, ik wilde Mark maar vragen of hij ook bij die vergadering over een eigen tijdschrift wil zijn. Wil je daar bezwaar tegen? Nee. Waarom wou je dat doen? Je weet toch nog helemaal niet of de afdeling daar wel mee zal instemmen? Omdat Mark ook bij de afdeling hoort, althans voor een derde. Ik dacht dat Mark in algemene dienst was. Dat is hij ook, maar dat betekent dat hij voor een derde bij ons zit. Dan moet je meneer Wigbold, meneer De Vries, mevrouw Bavelaar en Hans Wiegersma en meneer Bekenkamp ook vragen. Die zijn geen wetenschappelijk ambtenaar. Nee. Zijn de dames ook niet. Maar het is wel de bedoeling dat die het worden. Dat weet ik nog niet of dat wel zo verstandig zou zijn, want dan is er niemand meer om de eenvoudige werkjes te doen. Daar gaat het nou niet om. Het gaat erom dat als we besluiten om zo'n tijdschrift te beginnen dat we dan van Mark een bijdrage kunnen verwachten en niet van de mensen die jij noemde. Dan ga je er toch van uit dat dat tijdschrift er komt, en daar ben ik zo zeker nog niet van. Ik geloof niet dat wij daar verstandig aan zouden doen. Dus niet. Ik ben er wel voor. Dan zul je toch eerst aan de vergadering moeten voorstellen. Ik vind dat wij drieën daar niet over kunnen beslissen. Goed. Ik zal het aan het begin van de vergadering voorstellen. Ik ben nu even naar balk. Ik heb hier een brief voor Beerta die jij beter kunt beantwoorden. Een man die inlichtingen wil over de naam van zijn familie. Wat moet ik daarmee? Beantwoorden. Met die idioot wil ik niets te maken hebben. Hij schrijft aan Beerta, niet aan mij. Maar ik wil die brief wel graag kwijt. Dan gooi je hem maar weg. Jantje, heb jij even? De commissie wil dat we een eigen tijdschrift beginnen. Hebben we daar geld voor? En ons tijdschrift dan? Daar stappen we uit. Dat is goed dat je dat zegt, anders had ik het gewoon overgemaakt. Van dat geld, hoeveel afleveringen kunnen we daarvan betalen? Ligt er aan hoe dik ze zijn. 60 bladzijden. Ik kijk wel even hoeveel we voor een aflevering van Volkstaal betalen. Maar Volkstaal wordt toch samen met de Belgen gefinancierd? Neem me niet kwalijk. Jawel, maar wij betalen de drukker. Ik, ik moet jullie werkelijk even onderbreken, het heeft haast. Er is telefoon voor je. Mevrouw vader van de culturele raad wil weten hoe het met meneer Peerta is. Kun jij dat niet vertellen? Ja, maar ze vraagt naar jou. Of jij of ik nou vertel hoe het met Peerta is. Ik heb toch liever dat jij het doet. Ik ben daar niet over ingelicht. Zet er anders even over. Kan dat? Op de witte knop drukken en dan mijn nummer draaien. Oh, uh, ik zou kijken of ik dat kan. Dat jij daar niet gek van wordt. Nee. Gek word ik er niet van. Dan ben ik nog verder van huis. Nou, ik zou er geloof ik gek van worden. Van het geld dat jullie hebben. kun je twee nummers van 60 bladzijden per jaar betalen. Twee nummers van 60 bladzijden. Hm. Dank je. Ik kom er nog op terug als ik de afdeling meekrijg. Mark, heb je even tijd? Hoi. Hey. Ga even zitten. De commissie heeft mij gevraagd om een eigen tijdschrift te beginnen. Leuk. We gaan daar direct over vergaderen. Uh, ik wou de afdeling voorstellen om jou daar ook bij uit te nodigen, als je daarvoor voelt tenminste. Dat lijkt me heel leuk. Omdat je voor een derde bij de afdeling hoort? Graag. Hoe laat is die vergadering? Half elf. Maar alleen als de afdeling akkoord gaat, dus. Huh? Waarom zou die niet akkoord gaan? Iedereen die meedoet is toch meegenomen? Jawel, maar je weet nooit. Dan zou ik maar gewoon mijn wil opleggen. In die dingen moet je gewoon je eigen zin doen. Daar ben je hoofd voor. Ja. Met koning. Met Koert Wiegel. Dag Koert. Ik hoor daarnet net van Kipperman dat Beerta een hersenbloeding heeft gehad. Hm. Hoe gaat het nu met hem? Slecht, hij is eenzijdig verlamd. Hij keek naar de kale bomen in de tuin en naar de grijze wolken die daarboven overwoeien. Hij vroeg zich af wat er van de uil zou zijn geworden. En hoe lang hij al niet meer van hem had gehoord. Dood waarschijnlijk, zoals alles doodging. Ik vind het verschrikkelijk. Ja, het is erg. Je wilt mij wel op de hoogte houden? Ik hou je op de hoogte. Tot ziens, hè. Dag, Koert. Dat was Koert Wiegel. Ik heb hier opgeschreven wat mevrouw vader gevraagd heeft en wat ik daarop geantwoord heb. Ze wilde ook nog weten of meneer Beerta bloemen mag hebben. Ik heb beloofd dat je terug zou bellen, zodra je daar de tijd voor hebt. Ik zal haar na de vergadering bellen. Moet je dat briefje nog hebben? Nee, dat hoeft niet. Kan ik nog even koffie gaan drinken? Ja hoor, we wachten wel. Geachte heer, in antwoord op uw verzoek aan de heer Beerta om nadere inlichtingen over de naam van uw familie, moet ik u tot mijn spijt meedelen dat de heer Beerta als gevolg van een vrij ernstige hersenbloeding, in ieder geval voorlopig niet in staat zal zijn uw vragen te beantwoorden. Ik geef u daarom in overweging om uw vragen direct aan Dr. J. Balk, de directeur van ons bureau, te richten, die op dit gebied naast de heer Beertra de meest competente onderzoeker is. Hij zal u nog getwijfeld met genoegen antwoorden. Met hoogachting voor de heer Beertra en Koning. Is Joost er niet? Joost vroeg zich af of het wel zin had als hij erbij was. Ik hem... wel. Wow. Zal ik hem even halen? Uh, graag. Spandend. Halbe Spandend. is er ook niet. De losse krachten hoeven er niet bij te zijn. Ook huh? okay. goedemorgen. Ja. Zo. Okay. Dank je, Banda. Uh, neem een stoel. Joost. Kunnen we beginnen? Mijn voor. Uh, ik geloof dat dit de eerste keer is dat we met z'n allen bij elkaar zitten. Is het toch de eerste keer? Dit is de eerste keer. De reden is dat de commissie ons gisteren gevraagd heeft om in plaats van ons tijdschrift, waar we uit zijn gestapt, een eigen tijdschrift te beginnen. En ik heb beloofd om jullie dat voor te leggen. Zo is het toch? Zo is het. Bart en Adweider trouwens ook bij, dus die kunnen me corrigeren. Mag ik daar iets over zeggen? Direct. Ik wil namelijk eerst voorstellen om Mark Groos ook bij de vergadering uit te nodigen. Om twee redenen. Oh. In de eerste plaats omdat hij voor een derde bij onze afdeling hoort en in de tweede plaats omdat we de basis zo enigszins verbreden. Ik vind dat wel een goed idee. Het spijt me, maar ik vind nog het een, nog het ander een overtuigend argument. Bart, ik vind Mark een heel goede collega en het is niet tegen hem persoonlijk gericht, maar Mark behoort bij Algemene Zaken. En als we hem zouden uitnodigen, dan moeten we ook de andere collega's van Algemene Zaken uitnodigen, omdat we anders zouden discrimineren. Als we Mark uitnodigen, dan doen we dat natuurlijk omdat we van hem een substantiële bijdrage kunnen verwachten. Van Beekkamp, Bavelaar, van Zwiegersma kunnen we dat niet. Maar daar maak ik nu juist bezwaar tegen, want daarmee loop je al op de beslissing vooruit. We hebben nog helemaal niet besloten om een tijdschrift te beginnen. Dat ben ik met Bart eens. Ik maak het toch op bezwaar tegen dat iemand die niet tot de afdeling behoort meebeslist over het werk, dat wij op ons nemen. Ja, zo denk ik er ook over. We zijn nu met z'n elven. Als straks zes van jullie tegen en vijf voor zijn... en Mark zou zich bij die vijf voegen... dan staken de stemmen en dan zal ik de commissie meedelen... dat in de afdeling geen meerderheid te vinden is. Maar telt de stem van de voorzitter dan niet dubbel? Vandaag niet. Dan begrijp ik toch niet waarom je met alle geweld Mark erbij wil hebben... voordat de beslissing is genomen. Omdat ik... Als jullie wel met zo'n tijdschrift zouden willen beginnen... ...het voor de betrokkenheid van Mark beter vindt... ...als hij er van het begin af bij is geweest. Dus je houdt er rekening mee dat we ja zeggen? Natuurlijk houdt daar rekening mee. Jullie kunnen ja zeggen en jullie kunnen nee zeggen. Nee, dan uh, is het goed. Als je dat dan maar wel toegeeft. En toch blijf ik het een bezwaar vinden... ...dat Mark geen deel uitmaakt van de afdeling. Waarom? Omdat hij zich niet hoeft te houden aan de richtlijnen... ...die wel voor de afdeling gelden. Wat bedoel je daarmee? Ik bedoel dat wat wij schrijven ook door ons beoordeeld wordt. Want Mark schrijft ook? Nee, want als Mark meedoet, dan zit hij in de redactie. Als jij meedoet, zit je ook in de redactie? Ja, dat weet ik zo net nog niet of ik wel mee wil doen. Daar moeten we nu juist nog over praten. Ieder artikel, ook dat van de redacteuren, staat ter discussie in de redactie. Als een artikel van wie ook niet past in het redactiebeleid, dan wordt het afgewezen. Daar ben ik het absoluut niet mee eens. Ik vind dat dat alleen door de hoofdredacteur moet gebeuren. Dat ben ik dan niet met je eens zien. Want dat zou betekenen dat de hoofdredacteur alle macht krijgt. En dat is niet democratisch. Daar is de hoofdredacteur toch ook voor? Met ons tijdschrift gaat het toch ook zo? Dat was dan ook de reden dat Maarten eruit wilde. Als ik het goed heb begrepen. Nou, dat weet ik niet hoor. Daar weet ik niks van. Zullen we over die bevoegdheden praten als jullie met de tijdschrift hebben ingestemd? Gaat er nu om of we Mark wel of niet uitnodigen. Je hebt de argumenten gehoord. Wie is daar tegen? Wie is er voor? Manda, wil jij Mark dan even halen? Ja hoor. Je moet me goed begrijpen zien, ik ben niet tegen een hoofdredacteur, maar ik ben er wel tegen dat de hoofdredacteur absolute macht krijgt. Ik vind dat als er verschil van mening is, dat daar dan over gediscussieerd moet kunnen worden. Dat weet ik niet hoor. Dat kost alleen maar tijd. Ik vind het belangrijker dat ik aan mijn onderzoek kan werken. Ja. Dat vind ik natuurlijk ook, maar als je de hoofdredacteur alle macht geeft, zonder dat daarover gediscussieerd kan worden, dan loop je het risico van eenzijdigheid. Nou, daar ben ik dan niet zo bang voor. Zo. Is het gelukt? Je bent in ieder geval welkom. Je mag hier alleen niet roken omdat Bart dan last krijgt van zijn ogen. Neem me niet kwalijk, Bart. Ik vind het ook heel vervelend, Mark, maar ik kan er echt niets aan doen. Je weet al waar het over gaat. De commissie heeft mij gevraagd om met een eigen tijdschrift te beginnen... nadat Beerta en ik in een brief hadden voorgesteld... om uit de redactie van ons tijdschrift te stappen. Ik heb beloofd om dat verzoek aan jullie voor te leggen. Daar gaat het eerst over. Dat moeten we natuurlijk doen. Daar zal iedereen het toch wel mee eens zijn. Dat weet ik niet of ik het daar wel mee eens ben. Als Maarten uit de redactie van ons tijdschrift stapt... dan is dat zijn zaak... Ik vind niet dat wij dan voor de gevolgen moeten opdraaien. Dat ben ik met Freek eens. Ik vind dat we eerst hadden moeten discussiëren over de vraag... ...of het wel zo verstandig is geweest om uit de redactie van ons tijdschrift te stappen. Daar zijn wij als afdeling niet officieel over ingelicht. Ik heb de brief laten rondgaan voor ik hem ja. verzonden heb. Maar we hebben er niet over vergaderd. Daar hadden we dan toch eerst over moeten vergaderen? Als een van jullie gezegd had dat hij of zij daarover wilde vergaderen... ...dan was dat gebeurd. <coughs> Waarom is dat dan niet gebeurd? Omdat niemand dat gevraagd heeft. We konden toch ook niet weten dat dit de consequentie zou zijn? Ja, dat wist ik ook niet. Maar ik heb het wel voorspeld. Ja, jij hebt het voorspeld. Dus we hadden er wel over kunnen discussiëren. Nu hebben we niet de gelegenheid gekregen om te zeggen dat we daar tegen zijn. Goed. Als een van jullie in mijn plaats in de redactie van ons tijdschrift wil gaan zitten... dan ben ik bereid om naar de commissie te gaan en mijn functie ter beschikking te stellen. Ik doe het niet meer. Ik wil niet langer verantwoordelijk zijn voor ons tijdschrift... Daarmee maak je er wel heel gemakkelijk vanaf. Dat zie ik niet in.